Stubenitski met het nos journaal. Bij Renkum hebben duikers gezocht naar een gezin met vijf kinderen uit Doorwerth. Volgens omroep Gelderland wordt het gezin sinds gisteravond vermist. Later vandaag wordt er opnieuw in het water gezocht naar de zeven familieleden. De kinderen zijn tussen de 1 en 10 jaar. Het is niet bekend wat de achtergrond van het gezin is. De politie in Gelderland wil alleen kwijt dat er gisteren signalen zijn binnengekomen en is bezorgd. In Frankrijk zijn vier mensen opgepakt in verband met de aanslagen in Parijs... melden Franse media. Ze worden verdacht van het helpen van terrorist Amédi Koulibaly. Die schoot in januari een politieagent dood... en vermoorde een aantal mensen tijdens een gijzeling in een koosjere supermarkt. Hij werd toen door de politie doodgeschoten. In het noordoosten van Syrië is een Duitse vrouw om het leven gekomen... die vocht tegen een islamitische staat. Ze had zich bij de Koerdische strijders aangesloten...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 Zandvoort heeft, heeft het. het al 25 jaar En jij beleeft het ZFM in 2015 Al 25 jaar Live G -G -M -M. Met, Met nu ZFM luncht en We gaan we naar Cabaret Hartstikke mooi dat mond al waar Klasse al Dat mond al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 En dan ga ik ze te veel drinken en dan gaan ze weer tegen mijn an horen. Dus ik denk ik moet even wegwezen voordat het weer een puinhoop wordt. Ik zeg jongens, ik ga maar eens even tanken. Toen zeggen ze maar, Benny, de kan morgen er ook nog. Ik zeg ja, maar dan is de benzine misschien weer duurder. Vandaar dat ik er even tussenuit kom, begrijp je wel? Luister, jongen, en mijn zwager Leo die speelt ook op het monddangel.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 En tegen het rusten... Wat leuk dat je nog een opa en oma hebt. <lacht> Jongens, en dat is nooit meer goed gekomen. Nee, die mensen hebben geen humor. Geen menselijke warmte. Nee, wat zijn er voor mensen hoe moet ik het uitleggen? Dat zijn van die mensen die altijd voordringen in de winkels. Keer je dat? Die restaurants altijd eten en drank terugsturen. Keer je dat? Die altijd gelijk overal iets onderleggen. Tegen de kringen. Ken dat? Die, als je er één keer as in hebt, afgetipt, gelijkstond asbak gaan legen. Ken je dat? Die in de garage hun wagen nog met een plastic hoes bedekken. Ken dat? Die volgens mij, als ze met elkaar naar bed gaan, hun onderbroek aanhalen. Ken je dat? Ik mag voor jullie hopen, van niet. <lacht> nou ja, dat soort mensen begrijpen wel, Dat ken ik niet mee. Ik zeg ook tegen mijn vrouw, luister trus. Het zijn jouw aardig, het is hun feest, maar hoef ik niet mee. Ze zegt, ben je mot? Ik denk, maar zo zonder jullie was ik er niet geweest. Ik zeg van, jou ja, hadden ze niet hoeven trouwen. Huh? Toen zei ze, ben, daar kent ik niet om lachen. Ik zeg, nou, het is ook niet zo'n sterke grapje. <lacht> Gewoon een aardigheidje. Ja, je hebt toch ook vrouwen die wel een kind willen... maar daar geen man bij willen hebben? He? Nou ja, eventjes. He? <lacht> Voor het leggen van de eerste steen. Ja, maar zware Harry is daar een meester in. <lacht> en hij legt ze over. <lacht> Vooral zomers op prijs. Ja, en dat noemt hij dan ook zijn barvakvakantie. <lacht> Nou, wij mochten eruit zoeken waar het feest plaats mocht vinden. En mijn vrouw zei, wat dacht je, Ben? In het bos op aan het water. Ik zeg, voor een paar lijkt mij je beste vlak aan het water. Maar dan moet er wel geen hek staan. Toen zei ze, Ben denk dan even serieus, Na, weet je, dan niks moois in de bossen. Ik zeg, in de bos? Ja, laten we zo'n burgerlootje nemen van het centrum. Toen zei ze, "Met Benny, dat kennen we toch nooit in met z'n allen? Ik zeg, ja, zo'n burgerlootje. Nou, uiteindelijk is het dan het koerhuis geworden. De mooiste trage leeg. Voor mij hoeft het niet, want ik word in de noord <lacht> Maar daar zitten we namens nou de achten. Alleen als de volwassenen, hè, want de kinderen mag er niet mee. Dat vindt mijn schoonvader te duur en te druk. Nou, wat hebben we daar zitten? Mijn zware Harry, Heb ik die genoemd? Nou, die is getrapt met Susan, mijn schoonzuster. En die zijn nou samen bij zo'n christelijke ziekte. Ken je dat? <lacht> ze noemen het... Ja, dat is de hele dag bekeren geblazen. <lacht> en ze noemen haar eigen nou ook broeder en zuster. <lacht>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 Maar ik ga je vrezoeren. Ik zeg, Oba. Oba, kan je even langskomen? Er zit een ritssluiting in mijn soep. En huh? <applaus> okay. verder krijg een droge broek van de eigenaar. Van mijn koor. Mooie broek met een vischaat. Dank u wel, meneer Koer. Mooie broek. Vooral die vis gaat. Komt goed uit. Dan valt het niet zo als ik dadelijk de zalm er ook nog bij A <lacht> ver het hoofdgerecht gond door en we allemaal zingen. Lang zullen ze leven. Jongens, ik was blij dat ik niet onder ede stond. <lacht> En daarna houdt mijn zwager een plechtige toespraak. Wat zegt hij? Hij zegt iets van... Uh, dat de mens niet scheiden wat de heren hebben verbonden. Ik zeg, Harry... Harry, mag ik hebben? Volgens mij, als de heren het hebben verbonden... geneest het vlaggen. Ja. Allemaal stil. Ben, houd je gezicht, plechtige toespraak. Houd je hasses? Dus ik houd me verder in. En dan gaat door over het huwelijksbootje... en hoge zeeën en zo, zetera. Ken je dat? En dan gaat zo lang door over die dijn in de boot. Dat ik de overhoop op zeg: Oh, we hebben een teiltje. Ja, leuke conferentie van uh, Paul van Vliet. Haagse Benny was dat. Aankomende uh, 18 maart, luisterhuis. Volgende week donderdag is dat. Dan uh, zit ik in de prijzen. Want ik mag persoonlijk samen met mijn vriendin naar niemand minder dan Art Garfunkel. In de Filharmonie in Haarlem. Waar drie, uh, waar drie kwartier duurde dat de kaartjes waren uitverkocht. Maar via via ben ik alsnog een kaartjes gekomen. Dus ik ga Art Garfunkel live bewonderen. En u gaat hem nu uh, in ieder geval horen. Oh mm -hmm. we have eyes for you. Dat was Art Garfunkel. Ja, normaliter luisteraars. Uh, zou u van mij verwachten dat het rond kwart over één Joop van Esbel. En dat heb ik al een paar keer geprobeerd. Maar Joop is natuurlijk ziek geweest de afgelopen weken. Uh, kennelijk is hij nog niet in staat om uh, aan de telefoon te komen. Ik hoop dat het uh, volgende week allemaal beter gaat met Joop. Uh, uh, uh, we gaan het uh, van de week nog eens even proberen. of ik hem uh, vooraf even kan benaderen. zodat we weer kunnen horen wat er allemaal in het weekend in zijn antwoord is gebeurd. Want u weet van Joop van Es, dat hij altijd uh, het weekend bewaakt... en ons dan uh, achteraf verslag, verslag doet... van wat er allemaal zo uh, in Zandvoort uh, te beleven is geweest... het afgelopen weekend. Live bandjes, uh, leuke dingen in de horeca, bingo-avonden... Nou, ja, noem het allemaal maar op alles wat in Zandvoort uh, voorbij uh, komt. Over het algemeen is dat harder dan ik hebben kan. Dan ik heb, kan. Ja. Die heeft u natuurlijk ook gekend. Supertramp heeft een little bit. first day that she planted it was just a twig then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die came running in all excited slipped and almost hurt herself and i laughed till i cried She was always young at heart Kind of dumb but kind of smart And I loved her so And I surprised her with a puppy Kept me up all Christmas Eve Two years ago And it would sure embarrass her When I came in from working late Cause I would know That she'd been sitting there and crying over some sad and silly late late show, and honey, I miss you, and I'm being blue, and I'd love to be with you. And she was sad and so afraid that I'd be mad But what the heck Though I pretended hard to be Guess you could say she saw through me And hugged my neck I came home unexpectedly And caught her crying needlessly In the middle of the day And it was in the early spring When flowers bloom and robins sing She went away And honey, I miss you And I'm being good. And I'd love to be with you small town.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 Uit het MIRT-rapport van 2010 blijkt bijvoorbeeld dat het verkeer op de N208, inheemsteden de Heerenweg zal toenemen. Dat komt omdat het verkeer vanaf de randweg Haarlem naar richting het zuiden zal rijden op de weg naar de afslag tussen Dennenbroek en Hillegom. Uit de rekeningen blijkt dat het Noord-Zuidverkeer niet afneemt, maar juist zal toenemen als gevolg van de Duim onderweg. Sinds 2004 is er nog iets gebeurd dat de aandacht vestigt op deze plannen.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 Nou, het weer voor de komende dagen. Ja, krachtig weer van gisteren, dat is natuurlijk moeilijk te evenaren, maar vandaag is het ook lang niet slecht. De regen van vanaf is verdwenen naar het oosten en de zon krijgt langzaamaan meer ruimte. Woensdag, luisteraars, dat lijkt de mooiste dag van de werkweek te worden. Gisteren regende het nog tien en vandaag moeten we dus met iets lagere weerscijfers genoegen nemen.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 Dat nou, tot zover de weersvooruitzichten voor de komende dagen. Ja, luisteraars. En, uh, ik zei het net al. Ik ga vanavond naar Flark, de groep Flark. In de 70-jaren maakten ze furor hier in Nederland. Maar ze zijn terug. En uh, ik heb van een, uh, een vroegere cd... het nummer Voorspel in Sofia uh, gevonden. Variaties op een dame. Zo, uh, zo heet dit album. En uh, ik weet onder andere dat uh, de fluitist of saxofonist, nee, fluitist... Euh, gebruik maakt van de mond van de dame die meedoet... Euh, om, om daar een, een fluitsignaal euh, signaal te toveren. Ik ben heel benieuwd of ze die act nog steeds hebben. Maar we gaan het vanavond zien in Carré. En er zijn misschien nog wel wat kaartjes. Dus euh, als u daar ook naartoe wil, dan moet u zich haasten. Het is niet heel duur om binnen te komen, dus wat dat betreft... Euh, je kunt daar een grandioze muzikale avond beleven met Flerk. Ja, fructuositeit op het instrument, dat uh, staat garant bij Flack. Vanavond uh, in Theater Carré, en u kunt er nog heen, er zijn nog wat kaarten. Uh, niet heel erg duur, dus ik zou zeggen, ga een avond genieten daar. Van uh, onder meer uh, Erik Visser en Peter Wekers, die, uh, die hebben de groep opgericht in uh, 1976. Toen uh, traden ze op met een uh, dame Annette Visser, die heeft plaatsgemaakt voor Sylvia Houtzager. En Sylvia bespeelt de viool. Ik ga ervan genieten en misschien zie ik u dan vanavond daar ook wel bij Flerk. En die dame, echt mensen, ze is een wonder. I'm a shadow duck. <laughs> verstappen. Zij is een wonder. Weer naar Engelstalige luisteraars, en niet zomaar Engelstalig... want dit is een uh, meneer die, uh, waarvan we het zo jammer vinden... dat hij onlangs is overleden. En met mij uh, heel veel anderen, denk ik, dan heb ik het over Joe Cocker. Een man met een hele bijzondere stem. En Orno merkte uh, terecht op, die lijkt totaal niet op Gerard Cox. Nee, dat, is, uh, dat heb je helemaal uh, goed geanalyseerd, uh, Orno. We gaan uh, een nummer draaien voor Orno... en dat is de Delta Lady van Joe Cocker. when the night Uitluisteraars. We hebben nog een uh, ja, half minuutje te gaan. We komen reclame, Niels' reclame weer voorbij. Dank u voor het luisteren. Ik ben er morgen weer. Samen met Donit en Pierik voor een nieuwe aflevering van Zandvoort Lunch. Dank voor het luisteren. En geniet van het zonnetje, hè, want... Uh, voor ze werkt, het hier vanuit de studio uh, door de ramen kan zien... gaat hij weer uitbundig schijnen vanmiddag. Dat zit weer helemaal goed. Veel plezier vanmiddag. Dag.